1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Verdachten opgepakt voor branden in Winschoten. Bewoners opgelucht. Synagoge in Parijs beschoten. En regering Filipijnen bereikt vredesakkoord met islamitische rebellen. Het weer zonnig af en toe wat stapelwolken. Het is vanmiddag ongeveer 14 graden. Morgen overwegend zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. En tegen de avond in het zuiden wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw 14 graden. De burgemeester van de gemeente waar Winschoten ondervalt... is opgelucht dat de politie een verdachte heeft opgepakt... voor de brandstichting in het dorp. De 25-jarige man uit Winschoten werd vannacht betrapt... toen hij probeerde brand te stichten bij een clubgebouw. Ook de inwoners van Winschoten zijn opgelucht. Vanochtend was burgemeester Smit bij een sportevenement. Toen hij daar de arrestatie meldde, begon het publiek spontaan te klappen. Eerder sprak ik met politiewoordvoerder Hogeveen. Ik vroeg hem naar de aanhouding. Deze man was uh, vannacht in uh, Blijham, een dorpje vlakbij Windschoten. Hij gedroeg zich dusdanig dat mijn collega's die er in de buurt waren, me uh, zagen. En um, zij zagen ook dat hij brand probeerde te stichten bij een clubvereniging, clubgebouw. En aan de hand daarvan is hij aangehouden. De politie had de man al enige tijd in beeld, omdat hij meerdere branden bij de politie zelf had gemeld. Hij nam contact met de politie op en met de brandweer op... om te zeggen dat de brand was in Binschoten. Hij was dus eigenlijk de eerste melder van een brand. En aanleiding daarvan moest dan de brandweer en de politie optreden. En op het moment dat hij dus gisteravond werd aangehouden... bleek dat zijn naam dus ook in verband werd gebracht met de meldingen. Ja, dat is erg toevallig. De politie heeft kleding van de man in beslag genomen. Ook gaat het team dat de branden onderzoekt na... of tips van getuigen in de richting wijzen van de man die nu is aangehouden. In de voorstad van Parijs is gisteravond een synagoge beschoten. Het gebeurde in Argenteuil. Correspondent Ron Linker. Ron, wat is daar gebeurd? Rond een uur of zeven in die Parijse voorstad Argenteuil was in een synagoge een speciale viering van het Loofhuttenfeest, net afgelopen. En toen ging een auto steeds langzamer rijden. Vlak voor de ingang begonnen de inzittenden plotseling te schieten. Bleken losse vlotters te zijn, want men heeft geen kogelinslagen gevonden in de muren. Maar ja, je kunt je voorstellen dat de schrik natuurlijk erg groot was. Ja, je zou kunnen zeggen dit is een incident, maar er is het nodig aan de hand in Frankrijk. Hè? Gisteren is een terreurverdachte doodgeschoten door de politie in Straatsburg. Is er een verband tussen beide zaken, denk je? Dat weten we op dit moment nog niet, Gert. Ik moet eventueel onderzoek van de politie gaan uitwijzen. Onderzoek dat ook vanochtend weer verder is gegaan in Cannes. Waar de man die gisteren is doodgeschoten een tweede gezin blijkt te hebben. Hij werd gisteren doodgeschoten in Straatsburg, waar hij samenwoonde met een vrouw. Maar hij had een tweede gezin in Cannes, in het zuiden van Frankrijk. Op verschillende plekken daar is huiszoeking gedaan. Er zijn auto's doorzocht, op zoek naar bewijsmateriaal. Want justitie is ervan overtuigd dat uh, die moslim-extremistische groep... die is aangehouden, op het punt stond om nieuwe aanslagen uit te voeren. En is op dit moment is dus bezig om het bewijsmateriaal daarvoor te verzamelen. Voor woensdag moeten de verdachten namelijk worden voorgeleid aan de rechter. En in dat kader is dus haast geboden. President Hollande heeft vanmorgen gesproken... met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Wat is daar precies besproken? Nou ja, vanochtend zijn vertegenwoordigers van die Joodse gemeenschap... inderdaad ontvangen op het Elise-paleis door president Hollande. Uh, daar konden ze hun opluchting uiten over de arrestaties van gisteren. Maar toch ook ja, hun verontrusting over incidenten... zoals dan gisteravond weer in Argentui. Uh, de president probeerde hen gerust te stellen. Hij zei, er is een wet in de maak die de veiligheidsdiensten beter in staat stelt... Uh, om islamitische groeperingen te bestrijden. Want, zei hij, als het gaat om racisme en antisemitisme... dan zullen we niets toestaan. Ja. Ne doit être Rien ne doit tout acte, tout propos sera poursuivi avec la plus grande fermeté. Iedere daad, ieder woord dat racistisch of antisemitisch van aard is, eh, zegt president Hollande, zal zo hard mogelijk worden aangepakt. De beloftes dus van de Franse regering vandaag, na overleg met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Correspondent Ron Linker. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De Filipijnse president Aquino heeft bekendgemaakt dat er een vredesakkoord is met de grootste rebellengroep van het land. Ze zijn het eens geworden over een autonome islamitische regio in het zuiden van het land, zegt correspondent Michel Maas. De Filipijnen zijn overwegend katholiek, maar in dat gebied waar tot nu toe steeds gevochten werd, daar is de meerderheid van de bevolking is moslim. En ze hebben besloten om daar een autonome regio te maken die bestuurd gaat worden door de leiders van deze rebellenbeweging. De details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt, maar beide partijen zijn nu al heel tevreden. Ze hebben het allebei over een doorbraak waar ze vijftien jaar over hebben zitten praten. Vijftien jaar van onderhandelingen die steeds maar weer vastliepen, waar steeds maar weer gevechten doorheen kwamen. Nu hebben ze een heel, uh, hele onderhandelingsronde achter de rug in uh, Maleisië onder het toeziend oog van de Maleisische regering. En daar zijn ze het eens geworden over deze fundamentele zaken. En allebei zeggen ze van, uh, ja, dit, dit is een doorbraak, dit gaat lukken. En de president verwacht zelfs dat in 2016 deze autonome regio al zijn beslag kan krijgen. De islamitische groepering volgt decennia voor onafhankelijkheid. In 40 jaar tijd vielen bij de strijd zo'n 120.000 doden. Op het Griekse eiland Kos ligt na een explosie op een toeristenschip... nog een Nederlandse vrouw in het ziekenhuis. Ze heeft volgens de AWB alarmcentrale ernstige brandwonden. Een andere Nederlander raakte ook gewond... maar die kon na behandeling in het ziekenhuis weer weg. Bij het ongeluk kwam de kapitein op het leven. Drie andere buitenlanders raakten ook gewond. Volgens de AWB heeft het ongeluk diepe indruk gemaakt op de Nederlanders. Het is een heel emotioneel gebeuren geweest. Ze hebben natuurlijk dat meegemaakt de explosie waarbij de kapitein van het schip is overleden. Dus dat, dat is nogal wat. De andere patiënten waarvan we weten, dat zijn er nog vier, vier Nederlanders. Die hebben ook dit soort verschijnselen, wat brandwonden, wat emotionaliteit eromheen. Maar verder lijkt het letsel beperkt te zijn. Volgens de Griekse kustwacht waren er 26 toeristen aan boord die een tocht maakten. Bij terugkeer ontplofte op het nagemaakte piratenschip een replica van een kanon. In Sudaan is een vrachtvliegtuig met militairen aan boord neergestort. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Aan boord waren zo'n 20 militairen. Het vrachtvliegtuig, een no Russische Antonov, was opgestegen in de hoofdstad Khartoum. Eindbestemming was de regio Darfur. Het toestel stortte ten westen van Khartoum neer. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.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 Half april probeerde het streng in Noord-Korea... nog een ballistische raket te lanceren. De poging om die raket in een baan aan de aarde te krijgen mislukte. De raket kwam in zee terecht. Sport. In de Eredivisie is de wedstrijd tussen Ajax en Utrecht aan de gang. Half uurtje bezig, Ronald van der Gier. Ajax kwam al vroeg op voorsprong. Is het ook de betere ploeg? Nee, zeker niet. Ajax is... Uh, die, die, die stand staat overigens nu uh, nog steeds... Uh, nou, wat is het? Uh, nou, iets meer dan een half uur, 35 uh, minuten. Ajax werd eigenlijk steeds slechter, Utrecht steeds gevaarlijker. Kreeg ook wel wat uh, mogelijkheden. Koballetje nog van Van der Gun in de handen van Vermeer. Nou en Ajax is daarna nog wel een paar keer in de counter zeg maar gevaarlijk geweest. Met schoten van Van Rijn en Babel die allebei over de goal gingen van, van FC Utrecht. Maar Utrecht wordt eigenlijk wat sterker, krijgt wat meer vertrouwen. En Ajax slaagt er niet in om te domineren. Er is een probleem voor Ajax want Kenneth Vermeer is geblesseerd. Dat is de doelman zoals je weet. Kwam in aanraking met Azade, de aanvoerder van FC Utrecht. Die was er doorheen. Beetje onhandige actie van al de wereld. Toen kwamen die twee elkaar tegen. Hij was meer wel eerder bij de bal, maar Zaren kon niet meer remmen. kwam terecht met de voet op de knie van de keeper van Ajax... die zojuist weer bij Oranje is uh, aangesloten. Of althans, dit, uh, deze week gaat aansluiten. Dus die blessure niet kan gebruiken. Nou, Hij is weer opgelapt, hij staat weer. Sillissen loopt warm, dat is de tweede doelman. We moeten nog uh, een minuut of negen en Ajax staat uh, tegen Utrecht met 1-0 voor. De Servische tennisser Novak Djokovic heeft het toernooi van Peking gewonnen. De nummer 2 van de wereld was in de finale in twee sets... te sterk voor de Fransman Jo fri Tsonga, 7-6 en 6-2. Deze verkeer... ANWB verkeersinformatie. Een aantal opvallende files. Op de A27 een ongeluk. Utrecht richting Gorkum, voor houten drie kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht... Ook een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam voor een brugge 4 kilometer. Dat zijn de omrijders voor de file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staat voor knooppunt laken 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Dankjewel Tamara Bruggemans. De hoofdpunten van deze uitzending. In Winschoten is een verdachte opgepakt voor de reeks brand in het dorp. Hij werd vannacht op hete daad betrapt. In de voorstand van Parijs is gisteravond een synagoge beschoten. Het incident was op dezelfde dag waarop een aantal islamitische extremisten... werd opgepakt voor een aanslag op een Joodse winkel bij Parijs. En de regering van de Filipijnen heeft een vredesakkoord met islamitische rebellen gesloten en is afgesproken dat het zuidelijke eiland autonoom wordt. Dit is Radio 1. Max, welkom bij deze persconferentie. En hier over de terre. Het is een goed spel hoor. De met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de Perstribune van Max. De gast Yvonne van Gennep, Drievoudig Olympisch kampioen. En sinds kort manager van de, de Lange Baanschaaters bij de KNSB. Vliegende keeper Zul van der Wart op pad bij Martin Koeman, de vader, u weet wel, van Erwin en Ronald. Dus deze week weer het een en ander ingesproken op het antwoordapparaat op 035 677 -6001. Vragen en klachten over de media. Deze keer lichten we daar de vraag uit over artikelen... die op de website van De Telegraaf staan. Wat lachen wij erom? Nee, niks. Oké, okay. Yvonne van Gennep. Reacties op de uitzending vragen onze gasten... kunt u kwijt op deperstribune.nl of via Twitter. Hashtag deperstribune. Yvonne van Gennep, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben nog niet uitgelachen. <laughs> nee, ja. Hebben wij connecties met De Telegraaf? Nee, nee, nee, hoor. Oh. Uh, fijn dat je er bent. Schaatsseizoen begint bijna weer... En, uh, Jij was eind jaren 80 natuurlijk de schaatskoningin van Nederland. Olympisch kampioen op drie afstanden, winterspelen van 88. Wij weten dat als de dag van gisteren. En jij zeker. Wat is jouw, als je, als je ermee geconfronteerd wordt, wat is jouw ultieme herinnering daaraan, aan Seoul 88? Uh, nou, Seoul, laten we het houden op Calgary. Calgary, sorry. Ja, Seoul, <laughs> waar de zomerspelen. Ja, ik hou toch echt meer voor uit. Ook kom op de Eetstraat. Uh, jeetje, ja, dat, dat is heel gek. Het zijn vaak de kleine dingetjes. Ik, ik, ik kan me nog het, het, uh, het momentje herinneren na de drie afstanden. Dus de vijf kilometer was in mijn geval de laatste afstand. En dat was heel kort op de sluitingsceremonie. Ja. En iedereen uh, die was natuurlijk, uh, zich aan het omkleden. En ik had zoiets van, ik moet nu even dat momentje voor mezelf kiezen om te genieten. Dus ik ben in een uh, eetzaal gaan zitten waar geen kip meer zat. En dat zijn echt immense uh, zalen. En dan heb ik gewoon even dat momentje voor mezelf gepakt. En iedereen was natuurlijk uh, op zoek. Van, waar is ze nou? Is Ze moet mee. En, uh, maar ik denk... Die heb ik in de pocket. Dat ja, is gewoon één voor mezelf. E ja, je gaat er wel een beetje vanuit dat je geleefd gaat worden. Dat klopt ook wel. Maar dat, dat zijn dan ja, de, de eigen, eigen memories die, die ja, aan het hart gaan. En nu ben je teammanager van de KNSB. Ja. Klinkt ontzettend duur. manager, maar wat ga je doen in ja. de praktijk? Wat is je taak? Ja, het komt er in het kort op neer dat je gewoon moet zorgen... dat alles goed geregeld is rondom het team. De, de mensen die zich plaatsen voor de internationale uh, wedstrijden. En dat zijn de World Cup's, dat zijn de EK's, WK's. Ja, die... Uh die moeten gewoon uh, zorgen, althans ik moet ervoor zorgen... dat zij uh, een goede reis hebben, uh, dat het hotel lekker is... Dat, uh, dat de busjes op tijd gaan, dat het eten goed is... Uh, dat de bedden goed lekker zijn en, en dat de loting goed verloopt... dat ze op tijd bij de doopcontrole zijn... dat ze op Zo. tijd naar de pers toe gaan. Ja, het is een soort regel spelen. Ik, ik dacht eerlijk gezegd, Wopke de Vecht... die dat voorheen uh, in zijn portefeuille... die houdt alleen de bordjes uh, nou, uh, op uh, 36-3 en uh, uh, duim omlaag of omhoog. Dat, dat klopt, want ik, uh, ik werd gevraagd van de zomer... nou ja, even nadenken natuurlijk of je dat uh, gaat doen. Um, uiteindelijk besloot ik doe het totdat ik op een gegeven moment, uh, althans nadat ik besloten had, het, het papiertje kreeg wat mijn takenpakket inhield. Hmm. En toen dacht hij, oh jee, heb ik er wel goed aan gedaan, want het waren ja. vier kantjes. God. En toen had ik inderdaad ook wel het idee, wat jij nu eens net zegt, van wokken deed dus wel iets ja, meer dan je van beetje, vanuit de buiten ja. Nou ja, nee, Maar dat indruk had ik zelf ook. Ik dacht, ja. nou, ik zie op het en af en toe zie ik hem heen en weer uh, hobbelen. Maar uh, er komt heel veel bekijken, blijkt. Ja. Nou ja, en als je het op papier zin... op, lijkt het altijd meer, hè, want uh, hmm. het is heel abstract. Mij duizelt het af en toe ook. Zeker als je het ook over de regelgeving hebt. Maar uh, ik hoop uiteraard dat, dat het zo meteen wat van een leien dakje gaat en dat het dan ook wel te behappen valt. Daar nou, weet je, ik dacht bij Wopke de Vecht: die ploegen zijn allemaal commercieel, die hebben hun eigen uh, randverzorging. Uh, wat heb je daar dan nog tussenin ja. als cement toe te voegen? Hè? Ja. ja, dus vandaar dat ik een andere indruk van het werk had. Dan nou, dat klopt inderdaad. Nou, want ik ben afgelopen jaar teammanager geweest van een commercieel team, Team Liga. En uh, daarvoor regelde ik inderdaad ook uh, gewoon de vluchten mm. en de hotels. En toen dacht ik over, ja, wat doet ook dan eigenlijk nog? Ja. Nou ja, dat gaan we uitvinden nu. Want daarin ben ik ook nog even onzeker. Want ik weet dus niet in hoeverre de, dat ik nou ja, nog een toegevoegde waarde heb. brood doet natuurlijk ook heel veel. Daar moet ik heel veel mee sparren. Maar er zullen... Kijk, er moet bijvoorbeeld een charter komen. Nou ja, dan, dan is toch de KNSB die dat moet gaan, uh, gaan regelen. En dan ja. moeten we wel zorgen dat het goed gaat. Ja, maar dat moet je ook allemaal maar weten, die, uh, hoe je kaartjes regelt ja. en welke vluchten je dan maken. Exact. Boeken. Ja, de ene komt uh, op dat moment binnen. Ja. De andere komt, en iedereen komt. Ze dus de en sommigen zitten ook in verschillende hotels. Uh, dus uh, heb je de loting gehad en je wilt nog even de langs langsbrengen, dan moet je dus van hotel naar hotel. Ja, ik, ik, het is allemaal abstract voor mij, maar ja. ik ga het in de praktijk straks meemaken. Ja, maar zien we jou dan ook bij die grote internationale toernooien op het ijs? Of uh, ga nee. je niet bordjes ophouden nee. en nee, met schaatsen heb... tussendoor gaan? Nee, ik heb geen papieren. Uh, geen trainingspapieren. Ah. Dus ik mag het ijs niet eens op. Uh, mijn taak zal. Uh, en je kan wel schaatsen, toch? Uh, ik hoop het nog, ja. Ik ga, ik ga het proberen. Ja, ja, ja. Nee, nou, ik blijf op het middenterrein. Ja. En uh, de coaches onderling die gaan dus elkaar ondersteunen... ook bij het uh, vasthouden van de bordjes. Ja. Zullen we nog even teruggaan naar uh, Calgary 88? <laughs> Want om de herinnering weer even op te frissen... drie gouden medailles, 1500, drie kilometer, vijf kilometer. Jij gaf net even de eetzaal aan als momenten van bezinning. Maar dit is wat een ontketende Mart Smeets toen zag. Kopie van rijen. rijden! 41209. 41209 is dit de kloppe tijd. Kom op die van rijden. 41209. 4 412. Jawel! 4 11 94 en nu weten ze het. Wereldrecord, Olympisch record. Fantastisch gedaan, die kom. Die laatste ronde. Hoe klopt je oost duitsers Dan moet je hier zo mee aankomen. Wat is dit knap? Wat een ongelooflijke Ja. Ongelooflijk vooral tegen die gedrogeerde Oost-Duitsers, juiste ja. dametjes. Ja, dat was een, uh, een, een mooie opsteker. Wie waren dat ook alweer toen? Uh, oh Zeefie ja, in herinnering uh, ze hadden ook verschillende namen, hein? want ze trouwden ja. en ze gingen scheiden. Um, maar um, laten we de, de namen als volgt ja. uh, dan uh, benoemen: dat was Kani Kania, oh ja, Andrea Scheune. En Sabine... Nee, nee, uh, Schoenbroen, Maar ik weet niet hoe ze van de voornaam heet het dan. Nou. Nee, maar... ja. Dat waren meestal de drie waar ik, uh, waar ik hmm. tegen moest knokken. En je ja, wist toen natuurlijk niet dat die dames... al uh, tot over hun oren uh, gedrogeerd waren ja. in doop zaten. Weet je wat gek is? Je, je werd daar wel eens mee uh, geconfronteerd... van uh, ja, verhalen en, en, en het gesuis rondom... Ja. En ik had altijd wel zoiets van: zolang je het niet kan bewijzen, moet je gewoon je mond houden. Want als het bij jou zouden doen, zou je het ook niet prettig vinden. Maar ja, goed. Uh, uiteindelijk uh, na, de na, de, na mijn carrière, veel verder eigenlijk daarna, toen werd het natuurlijk wel duidelijk uh, dat er wat praktijken. Uh, <laughs> aan de gang waren ja. geweest die niet deugden. En dat, dat beperkte zich niet alleen tot zwemmen of atletiek... maar ook inderdaad het schaatsen. Gewoon de, de sporten waar het ook echt zinvol maar was. Maar word je daar dan met terugwerkende kracht toch wat zuur over? Omdat je denkt, ze hebben maar, me wel erg, erg geschreven uh, schaats laten rijden. Ja, het gekke is, ik had in eerste instantie zoiets van... ja, het is wat het is en ik mag al lang blij zijn. Want je zit in, ja, in een team met schaatsers die ja, die, ja net naast de pot piste steeds. En nee, ja. ik heb nog in ieder geval het geluk gehad dat het me een keer gelukt is. Um, Totdat ik op een gegeven moment Connie van Bentem op de radio een keer hoorde zeggen. Ze al jaren daarna hoor. Van ja, Verdorie. Euh, ze hebben me ook heel veel plakken ontnomen in, in de periode ja, dat ik dan mm. actief was. En toen ging ik ook terugrekenen. Ja, ik heb eigenlijk vanaf Sarajevo meteen de lijstjes erbij gepakt. Toch eens kijken van hoe uh, was mijn stand geweest als, als je die geskipt zou hebben. En er zaten dan ook nog een paar Russen bij die waar, waarvan je ook wel wist van dat klopt niet en helemaal. Sarajevo was 84. Ja, 84. Ja, ja. En ja, dan zou je uh, je lijst er heel anders uit hebben gezien. En zou ik daar zelfs al medailles gepakt uh, kunnen hebben. En de EK's en WK sowieso. Want het was altijd uh, podium, ja. uh, was ik of nummer twee of nummer 3. Hebben ze er nog altijd is... over gesproken? achteraf. Ik heb ze zelf er nooit over gesproken. Nee. Ik weet wel, ik heb hier meegedaan aan het programma Andere Tijden Sport. En toen zijn ze teruggegaan. Uh, jammer genoeg ben ik zelf niet meegeweest. want dat had ik eigenlijk wel gewild. Ze hebben ze ook een professor aan het woord gelaten over uh, hoe dat dan ging. Want het schijnt dat die schaatsers zelf, de sporters zelf, wisten het helemaal niet eens. Die, nee. die, uh, ja, die, die kregen wat toegediend en dachten dat vitamines waren bij wijze van spreken. Maar de coaches wisten het wel. Ja. En KNK, uh, ja, die heeft toen ook verklaard dat ze, uh, ja, dat ze dus inderdaad... Uh, misleid is en dat ook haar hele appartement vol met camera's hing. Nou, dat is gewoon Enlendig. geen prettige situatie. En, uh... Ik kan me voorstellen dat zij, zij zijn ook gewoon slachtoffer. En dat maakt het ook zo dubbel in je oordeel. Ik voel me gepakt, maar zij voelen zich waarschijnlijk ook gepakt. Want voor hetzelfde geld hadden zij zonder doping wel zo ver kunnen komen. Precies. Je weet het nooit. Dat weet je niet. Dat weet nee. zij dus ook niet. En dat blijft altijd de vraag tegen. Dat lijkt me heel vervelend als sporter. We gaan nog even een paar seconden voetballen bij Ronald van der Geer. Ajax, Utrecht, Ronald. Het is bijna rust. Babel heeft Ajax uh, na zes minuten op 1-0 gezet. Er zijn uh, daarna wat momenten geweest voor Utrecht. Daarna ook wel weer voor Ajax. Want Ruiter is wat dat betreft wel de held. Op uh, dichtbij Sana, Babel en weer Sana. Maar steeds lag uh, de keeper van Utrecht in de weg. En net een grote kans voor uh, Utrecht. Toen Moulenka zich uh, door het strafschopgebied heen wurmde. Uiteindelijk schoot vanaf de rechterkant. Via de voet van al de oude wereld draaide die net aan de verkeerde kant van de verre paal voor uh, FC Utrecht en was uh, vermeerd. Dus wat dat betreft erg opgelucht. Zoals heel Ajax opgelucht zal zijn, want we gaan richting de rust met een hele voorsprong voor Ajax. Met een sport vanuit uh, Yvonne, uh, vind, je, vind je alle sporten leuk, ja, ik of, uh, kan sporten leuk. Schaatsen? Uh, om te kijken, maar ook om te doen. Als kind kon ja? ik ook geen keuzes maken. Uiteindelijk is het dan wel schaatsen geworden, maar uh, ik heb ook wel, wel, wel 7, 8 sporten gedaan. En mijn vader die werd af en toe uh, wel helemaal tureleurs van, nou is het wel een keer genoeg. Ja. Maar was wel van begin af aan toch vrij duidelijk schaatsen moet het worden... als Yvonne nee nee, als nee, nee, als nee, als uh, wat wil bereiken? Nou, nee. In, want in want de de ik heb altijd gesport omdat ik het gewoon leuk vond. Ja. En uh, ik was ook heel speels, dus uh, prestaties ja. vond ik eigenlijk... Ja, ik was wel een perfectionist in die zin. Dat ik dan wel de beste wilde zijn, maar altijd in, binnen een bepaald kader. Niet dat ik echt topsporter nee. wilde worden of zo. Ik wilde gewoon van, als ik met drie mensen die sporten... dan wilde ik van die drie de beste zijn, weet je wel. Dus mijn eigen blikveld was heel nauw. En dat heeft me waarschijnlijk ook in het begin... wel apart gespeeld uh, in aanloop naar mijn carrière. Dat je dat je eigenlijk dan heel erg richt op de nationale uh, ja, selecties. Terwijl je natuurlijk veel verder moet kijken... dan je neus lang is. Ja. Maar ik was altijd een beetje een dromer. Ja, maar jij was 23 en toen kwam dat succes. Uh, terwijl je, geloof ik nog, herstellend was van een blessure. Hè, die, ja. uh, op weg naar die, die speler had je die opgelopen ja. en jij werd ongekend populair. Wij dachten zelfs Yvonne van Gennep wordt de nieuwe koningin van Nederland. Echt waar. Ja, wel, ja, je was echt de koningin en je kwam ook bij de koninklijke familie over de vloer. Nou, dat is een groot woord. Nee, joh. Nou, vertel eens niet... wat er wel gebeurde. Nou, nee, uh, ik, ik heb gewoon een keertje geroepen. Bij, volgens mij was dat het WK Schaats in Den Haag. Daar was de koningin op bezoek. En nou ja, dan word je uitgenodigd om een uh, praatje te maken. En toen vertelde ze dat haar zoons, alle drie, uh, gek waren van schaatsen. Ja, maar ook van jou. Nou, nee. dat die zeker. Dat zeg jij, dat zijn jou hoor. Nou, nou zeg nee, jij dan, ze... dan eens hoe het werkelijk zit. <laughs> Nee, maar goed, ik was ook redelijk uh, flapuit terug. En ik zei ook meteen van, nou, dan moeten we een keertje meegaan. Als ja. ze het toch zo, zo leuk vinden. En ja, dan sta je natuurlijk raar te kijken als de volgende dag meteen Willem-Alexander aan de bel hangt. Van, uh, wanneer gaan we? En dat was wel heel leuk. Dat hebben we hebben inderdaad een paar keer geschatst. Ja. En is het. Ja, dat. is. Nooit gezoemd Met de kroonprins? Ja, gewoon uh, drie zoenen op de wangen. Maar uh, oh. dat, doet, uh, dat doet hij oh, ja. volgens mij bij de hockeymeisjes ook, hoor. Ja. Ja, nou is het een oudere manier althans middelbare leeftijd. Ja, maar, maar nou hou je nog wel van zoenen, toch? Nou, absoluut. Maar <laughs> ik denk, toen, als jij doorgezoend had... dan had jij nu bijna een rouwe koets gezeten. Of ja. had je erin gezeten? Nou ja, He? misschien ja. had ik iets meer mijn best met zoenen moeten doen dan. Yvonne, <laughs> ja. um, we vragen onze gasten, wat is uh, opgevallen in het nieuws? Wat is dat voor jou? Um... Ja, beperk me toch even tot het schaatsen. Uh, ik ben gewoon heel blij dat uh, Jack Ory uh, inmiddels een, een sponsor heeft gevonden. Het was niet makkelijk voor hem. En, nee. Ja, ook voor de schaatsers. Ja, dan word je onrustig. Van, die is het allemaal wel goed geregeld, Maar ze, hij heeft de boel bij elkaar weten te houden. En uh, ja, ook, ook de schaatsers hebben zich loyaal verklaard. En dan, ja, dan ben ik gewoon zo blij dat het beloond wordt. Met een, gewoon een heel mooi uh, contract. Jack Ory en een nieuwe ploeg. dit is uh, geweldig. Ik bedoel... Uh... Ja, ik heb ontzettend veel geleerd. We hebben uh, een proces doorlopen. Uh, met een hele methodische manier zijn wij door, de, uh, ja, de, de, zeg maar, uh, door dat sponsorlandschap getrokken. En uh, uiteindelijk heeft het hierin geresulteerd. Ja, maar het heeft wel even geduurd. Hè? Hij, is echt, ja. hij is echt de boer op uh, gegaan. Ja. En ik geloof dat, dat hij nog een sponsor moet hebben voor de, voor de vrouw op 25 ja, oktober. Ja, ik heb begrepen dat hij er al is. Dan gaan ze bekend maken. 25 oktober. Ja, ja oké, okay, maar goed, uh, als ja, het ja, bekend wordt gemaakt, ja. dan zal het er zijn, lijf, ik neem ik aan toch? Nou, ja, ik denk altijd, het is nu pas 7. Dan zijn er nog 18 dagen waarin het mis kan gaan. Ja, nee, maar ik denk dat dat wel goed komt. Uh, yeah. uh, maar je ziet inderdaad, het is, uh, het is geen zekerheidje meer. En, en je had toch verwacht, uh, uiteindelijk met een wereldkampioen in de ploeg, uh, dat je dan heel snel een sponsor uh, zou kunnen vinden. En dat, dat is toch hmm. niet meer de realiteit tegenwoordig. Je moet echt wat, uh, wat meer je best doen. Ja, maar betekent het ook dat het schaatsen wat minder... in de belangstelling komt... Uh, ja, qua joh. betaling, qua aandacht, commerciële aandacht? Minder, ja. minder, minder als speerpunt wordt gezien? Nou, kijk, je, je hoort natuurlijk wel veel geluiden van het is saai de 10 kilometer moet eruit. En, en de sponsors die, uh, ja, die zitten ook aantikken tegen KPN als hoofdsponsor. En al, al, ja, dat, dat moet ook eens een keer goed uitgezocht worden. En misschien is het schaatsen inderdaad ook een beetje saai aan het worden. En Zeker de langere afstanden. Je ziet dus andere landen die gaan experimenteren. Ja. Uh, sommigen laten de 10 kilometer uit het allroundkampioenschap. Anderen die gaan over op een marathon. Ja, het, het, het is gewoon wel goed om het is goed onder de loep te nemen. Want het is natuurlijk wel een, een signaal. Ben jij als manager daar ook uh, straks mee bezig... dat je in internationaal voorraad moet verdedigen... waarom wij de 10 kilometer misschien wel willen houden... op een uh, groot klassiek toernooi? Uh, dat zou kunnen. Of is de KNSB daar dat, beleidsmatig mee bezig zelf. Nou, uiteraard is, is de KNSB daarmee bezig. Uh, ik ben wel gevraagd om ook mee te denken. Uh, ze zijn nu bezig met een beleidsplan voor na 2014. En ik heb zelf aangegeven dat ik het wel heel leuk vind om daar eens over na te denken. En soms moet je misschien ook wel eens out of the blue de bloed denken. Je moet wel de waarde en de kern uh, van, van het schaatsen bewaren, denk ik. Aan de andere kant, uh, waarom -round schaatsen niet maar uh, olympisch maken? Uh. Uh, waarom niet een 10 kilometer op, op natuurreis? Uh, en, en dan uh, gecombineerd met een 25 of een 100 kilometer... Dan, Laat je ook nog wat van de omgeving van de Olympische ja. Spelen zien. Hè? Je ziet dus in Londen al die mooie plaatjes. Het kan voor een land. In dit geval bijvoorbeeld Sochi had het heel gaaf geweest. Als je daar, ja, dat kan in Pyongyang trouwens ook wel. Tuurlijk. Dat willen ze toeristisch maken. Nou, als je dan wat van de, van de omgeving kan laten zien... met mooie plaatjes van een meer waar ze schaatsen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, ja. Hmm. Ik, weet je, jij, jij wordt ook een soort diplomaat natuurlijk... in dienst van de KNSB... Want jij moet belangen van Nederland verdedigen... maar je moet wat geven en nemen in die internationale wereld. Ja, maar dat moet je denk ik altijd. En daar ja. moet Nederland ook wel eens mee uitkijken... dat je niet niet zo pedanterig overkomt. Nou ja, wij ik. zijn het schaatsland, dus je zou zeggen... dan hebben wij het ook grotendeels voor te zeggen. Nou nee, ik vind, als je iets wil bereiken... wil je het, het schaats ook internationaal houden... je moet niet vergeten China, Korea, Japan... dat zijn natuurlijk wel de opkomende markten... waar je het van moet hebben straks. En dan vind ik ook dat zij het recht hebben om mee te praten. En ik denk ook dat het slim is. Want als je hen respecteert en daarin betrekt, dat je ook veel meer kunt bereiken. Kijk, als je altijd maar bovenop de trom slaat, dan kan het ook wel eens tegen je gaan werken. Ja, maar jij moet ook voor, voor de Sven Kramers en, en de vrouwelijke pandanten opkomen als het gaat om lotingen en dergelijke. Ja, dat moet ik ook. Dat ja. moet je ook. Ja, en dan, ja, dan wordt er niet het verwacht dat jij een diplomaat bent. Hè, met met ja. al die gasten om je heen. Ja. Dan moet jij de belangen van Oranje verdedigen. Ja. Ja, nee, maar dat, uh, dat hoort inderdaad ja. uh, tot een tot met takenpakket... waarbij je af en toe even aan de bel moet trekken... Ja. En, en ook medestanders moet zien te vinden. Als jij vindt dat het wel veranderd moet worden... dan moet je wel heel goed kunnen uitleggen waarom je dat wil. Ja. En als je dat alleen vindt, ja, dan heb je een probleem. Dus dan moet je echt een, ja. een beetje gaan lobbyen. Zeg, en dan moet je ook weer met, met de Jack Ory's uh, onder ons uh, uh, dealen en wielen. Want die zeggen, hey, u, u, u zeggen eens even tegen die mensen... van uh, de baanindeling en de loting en de dweil. Nou, ik hoop sterker... En dan als dan zeg dat jij, ze... dat doe ik niet? Nee, nee, nee, nee ik hoop juist dat ze mij input geven. En dat ze ja. gewoon met elkaar om tafel uh, kunnen... Wat dat ik, ik kom, ja, ik ben natuurlijk wel nou, Je zit uit, dus je in een positie, vraag ik me wel af. Ja, maar je, je kan niet meer doen aan je best. En uh, je moet ook wel uh, reëel blijven, vind ik. Uh, want als het die uh, kan, kan het gewoon niet. Klaar. Maar je gaat wel je best doen om, om het zo goed mogelijk voor Nederland uit te laten pakken. Uiteraard. Ja, want je moet die mensen allemaal te vriend houden. Uh, te vriend, uh, ja, je moet met ze blijven samenwerken. seizoenlang. Ja. Dus. Ja, maar dat vind ik ook niet meer dan normaal. Nee. Nogmaals, je moet het ook met elkaar doen. En, en als het betekent dat je af en toe een keer moet geven... dan moet je ja, ook een keertje nemen. Of andersom, een keertje nemen en dan moet je ook een keertje geven. Dat is beter uitgelegd. Ja, ja. nee, het is duidelijk, hoor. Ja, ja. Dan, uh, ja dat, dat is wel belangrijk, vind ik. hoor. Dan wil je ja. ook verder kunnen met elkaar. Als u een vraag hebt aan Yvonne van Gennep... Uh, Twitter, hashtag deperstribune... of natuurlijk via uh, de website deperstribune.nl. Zometeen het antwoordapparaat. Nu uh, Martin Koeman, Vliegende Kiep, Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De Vliegende Kiep. Ja, Martin Koeman, we zitten gezellig in de provincie Groningen... even op een terrasje wat te drinken. Maar zometeen is uh, Groningen, Feyenoord. Ga jij erheen? Nee, daar ga ik vanmiddag niet heen... Om niet? Nou, dat vind ik uh, Ik voel me daar niet uh, rustig. Bij, bij de wedstrijd waar mijn zoon en mijn club tegen elkaar spelen. Dat heb ik uh, eenmaal de laatste jaren. en uh, Ik heb er last van. En uh, Daarom heb ik besloten op die middag uh, niet, niet naar de wedstrijd te gaan. Ik doe het ook niet bij de volgende wedstrijd. Ook niet met Erwin, met RKC. En als ze tegen elkaar spelen, doe ik het ook niet. Dus je, je gaat eigenlijk nooit meer bij je, bij je kinderen kijken? Nou, als, ze tegen Groningen... als ze tegen Groningen spelen, dan ben ik er dus niet. andere wedstrijden ga ik wel eens kijken. Maar komt het ook omdat het publiek dan naar je kijkt? Kijken ze dan uh, van, ja, als Groningen scoort van, uh, juicht die of, of juicht je harder als je uh, voor Feyenoord of, of nou, als RKC scoort? Ik heb, uh, ik heb uh, een tijd geleden gev gevonden in een, een wedstrijd dat ze dus altijd naar je kijken. Natuurlijk ben ik dat wel gewend als ik daar zit en ik mensen gedag zeg... Die kennen me al, al jaren natuurlijk, dus dat is wat anders. Nee, maar bij zulke wedstrijden, bij een goal bijvoorbeeld... waar je of je handen klapt of wat je dit doet of dat doet... ik, ik, voel, me niet, uh, ik voel me niet rustig. En, uh, ik, ik vind het fijn als de wedstrijd gespeeld wordt. Ik ben er niet en ik hoor de uitslag en uh, klaar. Maar ja, nou kun je vanmiddag wel thuis op de televisie gaan kijken. Doe je dat? Nee, ik ga met mevrouw lekker wandelen vanmiddag. Het is goed weer, mooi weer. Maar ik kijk ook niet thuis naar de wedstrijden. Mm dat klinkt misschien ook raar, maar ja, ik, ik, ik heb dat eenmaal. En wanneer weet je dan uh, wat de uitslag is? En kijk je bijvoorbeeld wel Studiosport vanavond om 7 uur? Ja, Studiosport kijk ik wel naar. Dan weet ik de uitslag. Dus dan, ga ik, dan kan ik daar wel eens naar kijken. Ook het bord op schoot of dat nog net niet? Uh, als het moet, dan gaat ook bord op schoot. Maar dat lijkt me dan ja, voor jou ook zo bijzonder. Kijk, Ronald doet het best goed eigenlijk met Feyenoord. Zeker vorig jaar fantastisch gedaan. Veel spelers nu weg. Uh, RKC met Erwin gaat, gaat redelijk tot goed. Praat je veel met de jongens over uh, hoe, hoe zij ervoor staan. Ja, want RKC was, uh, of Erwin was van de week geschorst. Ronald uh, moet nieuwe spelers inpassen. Praat je daarover? Ja, daar praat je wel over, maar dat doen we voor de telefoon. Die, die gesprekken die hebben we wel regelmatig. Want als we elkaar bellen, is het alleen maar over sport. Andere dingen schijnen helemaal niet belangrijk te zijn. We hebben het alleen maar over voetbal. En het is nu. En het, uh, het is twintig jaar geleden, was het ook zo. En vorig jaar, met de wedstrijd uh, groningen Feyenoord was het 6-0. En dan was er was dus een, een opening nog van de tribune en al die dingen meer. Nou, dan, dan kijk ik. Uh, naar beneden naar Ronald. Die, die zit op veld vlakbij me. En, en, en dan keek hij wel een keer om. En dan denk ik bij mezelf, nou, godverdorie jongens. hebben jullie oogcontact? Hè? Ja, we hebben wel oogcontact gehad. Maar ik dacht bij mezelf, nou ja, goed, als Groningen dan wint ja, prima. Maar 6-0 en dat je dan zo afgaat, ja, daar heb ik, daar heb ik toch wel wat medelijden met hem. Ja, dat is het dan ook. En juist op zo'n dag, dat, ja, hoe mooi het ook is. Zo'n tribune wordt geopend ja, natuurlijk zo. voor de koemannen. Ja, Drie van die mannen. Ja, drie. Ja, ik ben, wat dat betreft ben ik al heel wat jaren trots op ze. Dat is zo. Als ze, dat ze voetbalden, vond ik het al prima. En dat ze nou allebei ook nog... En, en in Nederland, met ze beide trainers zijn, dat vind, dat vind, ik, dat vind ik Vind Wil je nog koffie? Ik mooi hij ja, wordt al besteld. Koffie, ja, ik wacht nog even. Ja. Maar, um, dat is juist het leuke van voetballen. Maar je praat met hen alleen maar over voetbal. Ja, dat doe ik ook wel eens, maar jullie op een ander niveau... Bespreek je dan situaties in het veld of ja. hoe spelers zijn? Hoe je dat moet aanpakken? Ja, dat komt voor natuurlijk. Als ik wedstrijden gezien heb op zondagavond... en, uh, en, en maandagmorgen zit ik op, uh, zit ik op uh, mijn plekje bij uh, Groningen... bij het, bij, het Corpus ten Hoorde, bij de jeugd. Dan is het uh, om half negen al... Uh, dan belt winnen al als je onderweg is naar een RKC. Ja, en als je dan dingen gezien hebt van, van de wedstrijden... Ja, daar heb je het daar wel over, ja. dat is zeker. En inpassen van jeugdspelers met, met, met Ronald en zo. Want die jeugd, jeugdspelers heb ik natuurlijk regelmatig gezien... bij de Groningen jeugd. Maar uh, ja, daar praat je over. Het is natuurlijk een unieke... dat, dat, dat, dat zulke, uh, zulke jonge spelers bij Feyenoord... gewoon neergezet worden uh, en, en, en, en meedraaien. Dat vind ik mooi. Zo knap van hem. En daar kun je ook trots op zijn, denk ik. Ja, daar ben ik ook trots op. Prima, vind ik. Maar dat, dat is natuurlijk zo... Als je, als je ploegje wint of je, of je zoon wint of een clubje... dan is, dan is het allemaal Ousanna. Uh, maar Owee, kijk maar, als het minder gaat... Ja, dan, dan, moet je er ook staan, hè? dan moet je er ook staan. Laatste vraag. Je hebt verstand voor voetbal. Wat wordt het vanmiddag? 1-1. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel. Martin Koeman. Te gast dit uur in de perstribune. Vroeger schaatsen, driewaardig Olympisch kampioen Yvonne van Gennep... Yvonne, een vast onderdeel van dit programma is, uh, is een brief van een bekende. Die schrijft jou, uh, en dat laat u horen, wat hij op papier heeft uh, gezet. Dus uh, laat maar eens horen wie deze week de pen heeft opgepakt. Stop. Oh, yes. Wait a the Wait. The Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Best Yvonne. Verrassend of juist niet dat ik nu het woord tot je richt. We kennen elkaar inmiddels al zo lang. Ik weet nog dat we met de auto naar Alkmaar reden... voor de training van de baanselectie. Ik als trainer, jij als een van de schaatsers. Maar met jouw talent stoomde je direct door, als snel door... naar Jong Ranje en de kernploeg. Ik ging freelancen als journalist en fotograaf. En kon je zo overal volgen. Van het WK junioren in Elverum, Noorwegen, tot Lake Placid in Amerika. En God mag weten welke andere plekken in de wereld dan ook. Prachtig. We hadden ook bijzondere interviews. Bij het WK uh, in Allersmaar bijvoorbeeld. Toen jij ondergedoken was en ik toch een primeur had. En het uh, interview toen jij terugkwam uit Calgary. Waar je drie Olympische plakken haalde. Maar ook nadat je gestopt was, hebben we intensief altijd contact gehouden. Uh, in 2005 zelfs je uh, biografie geschreven. Nou, uh, en dan is het natuurlijk heel bijzonder dat onze routes nu bij de KNSB na zo'n lange tijd weer samenkomen. Met te groeten, Huub Snoep. Huub Snoep. Ja, we horen iets van hem, uh, wat hij wat gedaan heeft in het verleden. Kun je hem iets meer gezicht geven? Ja, nou, het wat is gewoon hij? echt heel grappig, want ik had hem net aan de lijn. Toen zegt hij, echt nog waar? Zover, waar ga je heen? Hij heeft hem dus echt voor de gek gehouden. Hij zegt, ja, ik ga naar de festival. Oh, leuk! Hij oh, veel, het. veel plezier. Dat wist hij dus gewoon, ja. dat hij daarmee uh, uh, te woord zou staan. Nou. Ja, nee, Huub, uh, die, die ken ik gewoon zo lang al. Uh, inderdaad, ik ben coach geweest, mijn biografie geschreven. We hebben zoveel gedeeld ook. En het is dan weer ontzettend leuk dat we elkaar nu weer uh, ja, wat, wat nauwer gaan, uh, gaan zien. Ja. Ik zag hem natuurlijk altijd wel uh, op de ijsbaan, maar ja, we trekken nu nog veel vaker. Want hij doet gewoon uh, de begeleiding van de pers bij de grote evenementen. Dus hij is er heel vaak bij. en, en We gaan ook dinsdag samen naar Heerenveen, dus we gaan veel weer optrekken. Leuk. Nou, hij wilde graag deze brief even voorlezen. Ja, heel leuk uh, vind ik Vind ik echt heel leuk. <laughs> um, maar ik ga wel bellen zo meteen van, hé hey, joh. <laughs> zeg maar, zo'n schaatsseizoen loopt van oktober tot maart. Je hebt ook ander werk? Ja. Want jij werkt bij de provincie Noord-Holland. Wat... Nou, nee, nee, ik werk bij uh, Sportservice Noord-Holland. Ja. Uh, was vroeger onderdeel van de provincie, is nu verzelfstandigd. En uh, nou ja, wij, uh, wij houden ons inderdaad intensief bezig, wel in de provincie met sport. Uh, qua ondersteuning. En ja, daar blijf ik ook gewoon nog uh, voor vier uurtjes uh, per week uh, uh, aan Wat verbonden. doe je daar dan concreet? Ik heb daar van alles gedaan. Ik ben in 1996 begonnen uh, en heb daar een project gedaan om kinderen te stimuleren te gaan sporten. Nou, dat heb ik zo'n tien jaar lang gedaan. Vervolgens tv-programma's gedaan. Uh, ik heb uh, uh, uiteindelijk ook een programma gemaakt over talenten bij een CTO, Centrum voor Topsport en Onderwijs. En Toen begon ik een beetje aan te schurken bij het Olympisch Netwerk. Dat zit ook, is een onderdeel van ons uh, sportservicebureau. En ja, daar raakten we eigenlijk, althans we kwamen erachter... dat die talentjes, die kunnen we een heel eindje helpen... maar op financieel vlak vaak niet... En daar komen ze toch vaak voor, voor langs. We begeleiden in Noord-Holland zo'n 900 Waarom talenten. heb zijn geld voor met, nodig? Voor sportbedrijven. Topsport is gewoon, ja. uh, is gewoon erg duur. Uh, dan heb je het over materiaalkosten, reiskosten. Ja. En heel veel mensen denken al van, ja, dat betaalt de bond toch? Nee, uh, dat moeten ze vaak zelf ophoesten. En dat, dat kan behoorlijk uh, in gaan jij, lopen. En dan help jij een handje nou, om die problemen op te lossen. Die talenten komen bij ons langs. Hè. Nog, zoals gezegd, We hebben iets van 6.000 tot 7.000 talenten in Nederland... met een officiële Olymp ja, NOC in de wanneer 6 ben je, Wanneer ben je talent? Dat wordt aangedragen door de bond en in overleg met NOCNSF wordt die, die toekenning gedaan. En dan heb je drie categorieën, de beloftes. Dat zijn de jonkies. Je hebt de talenten met een nationale status en de talenten met een internationale status. Al naar gelang hun prestaties. Nou, die komen dus bij ons langs in Noord-Holland, althans die regio. En die kunnen wij dus een hele eind op weg helpen qua voorzieningen op ja, zeg maar mentaal niveau, voeding, krachttraining, advisering, onderwijs, top- van combinatie. Ja, maar ja, daar je de reiskosten niet van. Precies. Dus waar ze ook vaak voor komen is gewoon een potje geld. En we hebben geld, nou heb je dat niet voor ons? Nou, dat hebben we niet. Dus ze hebben gezegd, hmm. hoe, hoe kunnen we dat nou tackelen? En toen hebben we een, een, een website bedacht, dat heet talentboek.nl... waar de talenten zelf een podium kunnen krijgen... aan kunnen geven wat ze willen bereiken... Uh, wat ze er allemaal voor doen en laten. Ze dus kunnen uh, filmpjes, foto's, hmm. alles opzetten. En dan het belangrijkste, concreet... wat hebben ze ook nodig om die top te bereiken? En, en leidt het tot resultaat? Krijgen ze geld? Nou ja, er kan dus dan uiteindelijk een donatie worden gedaan via Ideal. Mensen kunnen gewoon klikken op een van de doelen waar ze voor sparen. Nou, ja, Dat kan een tennisrecord zijn, dat kunnen reiskosten zijn... dat kan van alles zijn... Um, daar kunnen ze natuurlijk zelf ook veel tamtam mee brengen. Dus in principe moeten ze het gewoon vertellen aan, aan, aan de, maar werkt de, de vrienden. Het? Werkt het? Het werkt ten dele. Er moet nog wat meer naams bekennen. Vandaar dat ik ook heel blij ben dat, uh, dat ik dit nu op de radio ook weer uh, kan verkondigen. En we zijn er ook druk mee doende om met, uh, met kranten ook een podium te krijgen. Mm. Dat talenten kunnen vertellen uh, ja, wat ze nodig hebben. En dan uiteraard verwijzen naar talentboek.nl. En daarnaast hebben we ook nog dat we uh, speeddates organiseren. Dan nodig is... we, hebben we dus 27 september uh, vorige week nog gedaan. Uh, in het Avalstadion samen met het MKB uh, in de regio Alkmaar. Hebben we een aantal talenten uitgenodigd die zich dan gingen presenteren. Ja, vervolgens uh, gingen ze in contact uh, treden met dat bedrijfsleven. Met het verzoek van help mij. Nou, en dat, dat, en dat werkt wel goed? Nou ja, dat moet nu verder uitgewerkt ja. worden wat het heeft opgeleverd. Maar dat kunnen donaties zijn, maar het kan ook sponsoring zijn. Dat gaat een stapje verder. Dan moeten ze er ook vaak wat voor terug doen. En dan kunnen ze ook een, een logotje op een uh, shirtje gaan dragen. Of ze kunnen een klinik geven of een lezing hmm. geven. Maar dan krijgen ze vaak ook wat meer geld. Ja. ja. Yvonne, wat vinden ze er thuis van dat jij zoveel weg bent straks? Uh, dan uh, doe jij waarschijnlijk op mijn partner. Nou ja, ja op ja. Uh, ja, de groot ja, van de Telegraaf. Ja, die, die heeft mij juist uh, ertoe aangezet om dit op te pakken. Omdat hij het wel als een enorme uitdaging voor me zag. Dus dat zegt wel zeg genoeg. En inderdaad, de, de pot verwijt het ketel als hij het erg zou vinden. Mm -hmm. Want hij is vaker weg dan ik, denk ik. Ja. Ja. Zeg maar, Heb jij nou promotie gemaakt door weg te gaan bij Team Liga? Waar je, laten we zeggen, het werk deed wat je nu ook bij de KNSB gaat doen. Nou, zo wil ik het of is het omvangrijker? Nee, zo wil ik het absoluut niet. Ik, ik, ik hou ook nooit bezig met promotie. Op, maar, nou, ja, we Er werk... is een reden geweest waarom je die overstap hebt gemaakt, neem ik aan. Ja, maar dat heeft niet te maken met, met uh, het feit of ik dan promotie of hmm. beter. Weet, helemaal niet. Nee, het is gewoon een hele andere volgorde gegaan. Na het seizoen ging, uh, ging het niet zo goed met mijn moeder. Haar gezondheid uh, nam enorm af. Nou, dat, dat heeft een tijdje geduurd voordat dat een beetje op de rails is gekomen. Uh, verschillende verpleeghuizen bezocht. En, uh, nou, uiteindelijk zit ze nu op haar plekje. En toen uh, kwam inderdaad de KSB op de proppen. Van, zou je dit willen doen? Ja, dit is een hele andere functie dan mijn managership bij uh, Team Liga. Dat kon ik combineren met mijn werk. Dus behouden ze het feit dat ik het met mijn zusjes wilde overleggen. Want ja, we bezoeken mijn moeder alle drie even vaak. Uh, hoe vinden jullie dat? Want ik kan dus even geen uh, ja, bijdrage, althans niet in, niet in die mate zoals we nu doen, kan ik leveren. Um, vinden jullie dat goed? Uh, nou, het hebben ze ook. Mijn zusje in ieder geval gezegd van het doen. Uh, we lossen dat wel op. En als je in Nederland bent, dan kom je gewoon langs en vervolgens met mijn baas gaan praten. Van ja, um, ik kan dit niet combineren. Um, ik wil heel graag blijven bij Sportservice Notend. Ik heb het daar echt reuze naar mijn zin. Maar ik vind dit ook wel heel erg leuk. Hoe gaan we dat doen? En toen zei mijn uh, ja, eigen baas bij Sportservice. Van, uh, ga dan maar met onbetaald verlof. Ja. He, heb jij in de loop van de jaren wel meerdere aanbiedingen uh, gehad... als uh, schaatskoningin van Galgary? Nou, niet, niet uh, bij het schaatsen. Nee? nee, nee. Wat raar eigenlijk. Hè? je zou zeggen, je bent de uithangbord... Uh, hè, je, we verwijzen iedere keer naar jou, uh, naar 88. En weet u nog wel waar u toen was, toen Von van Gennep won? Ja, ja, nee, dat is uh, niet gebeurd. Ik heb wel het idee dat de KNSB uh, steeds meer oud wil betrekken... bij allerlei functies... We zien nu ook dat Thomas Bos uh, zit in de selectiecommissie. Nou, uh, Karin Venhuizen bij het uh, kunstrijden. Ja. Uh, bij het short, uh, inderdaad ook. Ja, maar bij de kunstrijden wordt niks. Johan Hanop heeft al gedaan. Zou ik Dijkstra nou Karin Venhuizen weer? Ja, maar op de een of andere manier werkt dat niet. Nee, maar je moet wel een de... kans geven nu. En ik denk dat Karin met haar uh, expertise. en ja. ook, ook de nieuwe blik. Uh, de open uh, houding van de KNSB daarin. Ja. Dat, het wel, ja, dat het wel beter zal gaan. Dat hoop ik althans. Zal het uh, nog ooit wat worden, denk je, hè, met de kunstrijden in Nederland. Het is zo'n ja, zo stille, ik, armoedige tak, lijkt het wel van, van onze nationale trots het schaatsen. Nou, ik denk dat je met name kinderen die bij een, bij een ijsbaan komen... dat je die ook meteen moet attenderen op het feit dat er meer is dan lange baanschaatsen. Je kan short trekken, je kan kunstrijden, je kan bij wijze van spreken ook ijs ook Wat is dat niet bij onze bond? Maar nee. je moet wel laten zien dat er meerdere mogelijkheden zijn. En als je daar dan ook de, de infrastructuur voor kan aanbieden met voldoende clubs... dan maar, moet dat toch wel te doen zijn. Ronald van der Geer heeft een uh, ontwikkeling te melden bij AZ... Ajax, Utrecht, Ronald. Ja, het is een, een doelpunt van... Uh, ik dacht dat het van Rijn was of was het sportsleden. Nou ja, een van die twee van uh, Ajax raakt de voorzet aan. Die van Kali komt vanaf de linkerkant. En uh, verandert hem zodanig van richting dat uh, de keeper er niet meer bij kan. En de keeper is uh, Kenneth Vermeer. Ja, met het hoofd die sportsleden. De invaller benen voor uh, Palsen in de tweede helft. Ongelukkig begin voor hem. Want de voorzet komt vanaf de linkerkant op zijn hoofd richting de goal langs Vermeer. 1-1.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 Goeiedag meneer Van Brakel. Ik wil het even hebben over uh, lijn 1, nieuw programma van uh, NTR. Ik vind dat het heel mooi geworden is. Geen cacafonie van geluiden. Uh, alles wordt geordend. Jeroen Willaard uh, doet het heel goed. Dat is nu tenminste begrijpelijk, want anders met Pim, nou ja, daar was geen tal aan vastknopen. Uh, nu is het allemaal mooi en ik zou zeggen, Jeroen Willaard, we houden van je. Ik denk dat die wereldtitel van Marianne Vos de doorslag heeft dat er dit jaar voor het eerst in de historie twee vrouwen sportvrouw van het jaar moeten worden. Ranomi lag op voorsprong, maar door die wereldtitel van Marianne Vos op de weg is zij op gelijke hoogte gekomen met Ranomi. Dus voor het eerst in de historie pleit ik voor twee sportvrouwen van het jaar in één jaar. Ik erger me kapot aan iedere avond. Dan krijg je een nieuwsuur. En dan heb je de meneer en de mevrouw. En die staan wijdbeens. Alsof ze zeggen, ja, wacht het niet dat je niet kijkt. Ze zien er altijd zo bedreigend uit. Dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Laat ze netjes staan met hun benen bij elkaar. Ik heb laatst een programma hier met Jochem van Gelder, geloof ik. Nou, ik haal die man zo snel mogelijk van de buis af, alsjeblieft. Ik vond het niet triest. Dank u wel. Ja, je spreekt met Tom... Ik vraag me al een hele tijd af waarom ik niet op alle artikelen kan reageren... die op de website van de Telegraaf staan. Het lijkt wel alsof ze een soort uh, schifting maken. Maar ja, dat is wat me opvalt. Dag. Max Antwoordapparaat 035 677 6001. En op die vraag van meneer Tom uh, ga ik wat dieper in met Marco van der Laan... chef internetredactie van de Telegraaf. Uh, dag meneer van der Laan, goedemiddag. Ja, euh, euh, euh, euh, laten we eerst even vaststellen. Klopt het dat lezers euh, euh, niet op alle digitale artikelen kunnen reageren? Dat klopt. Wij selecteren een aantal artikelen die we openstellen voor reacties. En hoe gaat dat in zijn werk? Hoe gaat die selectie in zijn werk? Nou, we, we proberen de artikelen uit te zoeken die, uh, waarvan wij denken dat er de discussie over op gang komt. En um, we proberen daarnaast om, uh, om dat aantal artikelen niet al te hoog te laten oplopen, omdat er uh, erg veel reacties op komen. Ja, voorbeeld. Wat is een, uh, een artikel dat discussie doet uh, uh, vermoeden? Um, alle artikelen over het uh, integratiedebat uh, leveren over het algemeen erg veel reacties op. Uh, sport doet het erg goed. Um, en verder uh, datgene waar, waar op dat moment over wordt gesproken in de maatschappij. Dus dat zijn uh, allemaal onderwerpen die, laat ik zeggen, wat controversieel kunnen zijn, of in ieder geval misschien wel zijn? Dat zijn onderwerpen waar uh, veel discussie over mogelijk is. Ja, en dan uh, komen er reacties op. Uh, worden die allemaal geplaatst? Nee, uh, we, wij laten alle reacties vooraf screenen. Uh, we hebben een aantal huisregels opgesteld en uh, daar moet een reactie aan voldoen. Wil die uiteindelijk op de site terechtkomen? En gemiddeld denken wij dat ongeveer 30% van de ingestuurde reacties het niet haalt. Wanneer haalt een reactie het niet? Nou, we hebben tenzijde een aantal huisregels uh, gepubliceerd. Mm. En uh, daar zit een aantal voor de hand liggende bij. Zoals, uh, het moet in ieder geval voldoen aan de wet. Dus je mag niet oproepen tot haat of uh, uh, niet discrimineren. Um, en verder hebben we een aantal, uh, aantal huisregels die we, die we zelf hebben bedacht. Ja, maar dat betekent dus uh, dat er een moderator aan te pas komt... om eens uh, uh, te kijken, dit doen we niet. Dat, de, ja, als je slecht denkt, noem je het censuur. Nou, nee, ik noem het geen censuur. Er komt een moderator aan te pas om ervoor te zorgen... dat die discussie binnen de perken blijft. Hmm. Ja. Um, u zegt, niet alles uh, komt er door. Er komen wel dingen door die soms opvallend vaak op elkaar lijken. Zegt Frank, uh, via Twitter krijgen we dat van een binnen uit Rotterdam... met dezelfde spelfouten als Hans uit Ede en Janni uit Assen. En dan gaat het over Geert... die hier de multicultuurboel van onze belastingcentrum gaat opschudden. Kan het zijn dat, uh, dat er een soort van... Uh, ja, uh, zelf IP-adressen toch uh, achter zitten... en dat u dat niet in de gaten hebt? Of juist wel, maar dat u de reacties interessant vindt? Eh... Um... Het zou kunnen dat er, dat er mensen onder verschillende namen dezelfde reacties insturen. Uh, het zou ook kunnen zijn dat we dat niet in de gaten hebben. Uh, want we checken de reacties alleen op inhoud en niet uh, vanaf welke IP-adressen komen. Ja, nou ja, het kan zijn dat u zegt, nou ja, de controverse is prima, maar uh, we hangen zelf ook een beetje uh, aan die kant van de stelling. Of denk ik nu heel slecht? Nou, dan denk ik heel slecht. We hebben uh, moderators ingehuurd die eigenlijk alleen maar de huisregels in de gaten houden. Mm. En per reactie bekijken, echt per reactie bekijken of ze voldoen aan de huisregels. En laten we zeggen, de inhoud staat dan niet ter discussie voor de moderator? De, de inhoud staat altijd ter discussie voor de moderator. Maar die inhoud moet voldoen aan de huisregels. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, als, als, als je voldoet qua inhoud aan de huisregels. Uh, ja. je, je beledigt niet, je, ha, je haatoproepen uh, nee. uh, zitten er, er niet in. Dan, uh, nou ja, dan heb je een goede kans dat je erdoor komt. Nee, ja, precies. Politiek ja. correct denken is niet een van de huisregels. Nee, nou het is niet zo dat u denkt, uh, dit is onze stelling en we, we, we hebben zelf ook wel een keuze. Dus we laten de balans een beetje uh, naar onze kant doorslaan. Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee. Uh, nou ja, populaire onderwerpen zijn, uh, zei u oranje, uh, sport, uh, sport doet het goed, uh, integratie. Ja. Zijn er ook onderwerpen waarvan u denkt, nou, dat zou wel eens een, uh, een interessante controverse kunnen zijn waar toch niemand op reageert. Ja, dat gebeurt wel eens. Dus ik heb de voorbeeld niet paraat, maar uh, het gebeurt wel eens dat we verrast worden door het geringe aantal reacties op een artikel. Ja. Nou, ik hoop, uh, ik hoop dat meneer Tom iets meer inzicht heeft uh, gekregen in de werkwijze van de internetredactie van, uh, van de Telegraaf. Ik wens u een mooie zondag en bedankt voor de uitleg. Dank u wel en fijne dag nog verder. Dag, Marco van der Laan, chef internetredactie Telegraaf. Dag. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook persttribune-at-omroepmax.nl. Het is wat hem met al die media heeft ja, Jij bent nu wat meer geleerd aan de Telegraaf, uh, persoonlijk. Maar ja, media zijn ook belangrijk voor jou in je nieuwe functie. Ja, nee. Uiteraard. Daar ga je mee om, uiteraard. natuurlijk. Uiteraard. Maar... maar jij had net die meneer Snoep, ja, die gaat het doen, maar jij, weet, jij vindt ook iets. Jawel, nee, je ziet dus inderdaad nu met, met Twitter. Iedereen kan wat roepen. Hè? Ja. En soms gaat het wel eens te ver, vind ik hoor. Uh, kijk, vroeger had je een krant en dan uh, kon je een, een artikel inzenden. Of een brief. En dan werd die ook wel of niet geplaatst. Je had niet voldoende ruimte. Maar nu kan echt iedereen kan gewoon zichzelf uh, ja, profileren. Of het nou een positieve of een negatieve zin is. Maar ja, soms wordt er wel eens wat gespuit. Ik denk van ja. wow, wow, wow. Maar ga jij straks ook twitteren, K namens nee. de KNSB, nee. uh, goede Lotingsfan. Reken nee, nee, op. Uh, nee, nee, nee, nee, ik ga niet twitteren. Jammer. Nee. Dat ja. is wel leuk. ja, Goed, jij zit, jij zit daar bovenop. Ik denk en dat ik genoeg zegt, andere dingen aan mijn hoofd heb. Bo boze noren gezien. Uh, boos om onze vasthoudendheid uh, ten aanzien van dwijlpauze of zo. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik beperk me tot mijn gewone takenpakket. Yvonne, we hebben een jubileum. Nog een beetje prachtig. OVT. Jou. Programma over de onvoltooid verleden tijd. Ken het programma? Ja, OVT. Ja. ja, dat is een prachtig programma. Ik vind het heel mooi. Ja. Elke zondagochtend van 10 tot uh, 12. Kees Slager, goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Ja, Kees, jij bent uh, de oprichter, hè? presentator geweest, uh, yeah. uh, redacteur. Je hebt alles gedaan voor dat programma en met dat uh, programma. Ga je nog een bijdrage leveren aan het feest? Uh, ik mag een column uh, uitspreken op volgende week. Ja, dat is mooi. je al waar die over gaat. Ja, ah, ik krijg gewoon een opdracht. Hij moet over de 19e eeuw gaan. Althans, daar moet hij een beetje uh, in die richting. Ja. En dan heb ik verder alle vrijheid. Ja. Heb je al een ideetje, Kees? Help eens. Ja, dat yo, heb yo, ik yo. al wel een beetje. Ja, ik, ik wil op de een of andere manier... Uh... Mijn treur is erover uitspreken dat we van die eeuw de verhalen van de ooggetuigen niet meer hebben van die mensen. Terwijl er zoveel in die eeuw gebeurd is. Er zulke fantastische, mooie en dramatische, aangrijpende gebeurtenissen zijn geweest. Maar alle mensen die dat hebben meegemaakt, die waren al dood op het moment dat wij begonnen op de radio. Jammer hè? Ja, ja dat is zo jammer. Ja, op de schaal van de tijd is OVT natuurlijk jong, twintig jaar pas. Maar is het wel een mijlpaal? Want jij hebt, jij hebt geloof ik zelfs ook uh, de naam bedacht hè? Ja, de naam hebben we, ja, die heb ik, ja, ja, ik zeg al altijd dat ik hem bedacht heb. Hans Olink zal misschien nu zeggen, ja, nee, ik heb het bedacht. We hadden daar wel eens ruzie over Maar Hij is in elk geval bedacht door het clubje en ik ben ermee gekomen in elk geval. Uh, in 1992 dus, maar ja, toen hadden we al een club die al acht jaar mm. bezig was met geschiedenis op de radio. Dat Wat? moet je wel even je uh, ja. bedenken. Hè? Het sport terug, bedoel jij? Yeah. Ja, ja, dat, dat is toch mijn kindje geweest. Ja, het zit wel in jullie genen, VPRO-genen, programma-medewerkers-genen, geschiedenis nou, op de radio. Dat zeg je nou? Maar ik vind in het begin, we hadden natuurlijk het geluk in, uh, nu heb ik het even over 84, dat wij van C omroep met 12 uur zendtijd naar B omroep mm. met 35 uur zendtijd op de radio kwamen. En dat uh, iedereen ineens uh, zijn eigen speeltuin uh, kon krijgen. En mijn speeltuin was toen de Oral History en uh, dat vond men toch maar een beetje raar geschiedenis. Die, uh, mm. ja, het ging toch meer om het uh, hippe heden dan om het duffe verleden toen nog hoor. Maar het is vrij snel omgeslagen, want het bleek heel erg aan te slaan. Ja, en je kunt het je nu, vandaag de dag, niet meer wegdenken, hè, nee. op de zondag? Nee. Nee, en toen, we hebben de eerste jaren met uh, spoor terug, hebben we nog, uh, over de hele, uh, over alle hele week gezworven zo ongeveer, en op alle zenders gezeten. Maar die zondagochtend, dat is natuurlijk fantastische zendtijd, hè? Dat is... Uh... De tijd dat die mensen die niet naar de kerk gaan... toch een stichtelijk woord kunnen horen, zal ik maar zeggen. kerk eerlijk... die kerkdienst voor de ongelovigen, Precies. hebben we wel eens gezegd. Ja, dat is een mooie uitdrukking. Ja. Volgende week jubileumuitzending. Uh, jij spreekt dan de column in. Ben je, ben je ook, uh, kun je dat nog als, als bedenker en veeljarig medewerker... ook naar luisteren nu vandaag de dag? Ik luister er wel naar, maar niet eh, elke week, moet ik toegeven. Kijk, het is toch wel. Ik ben weg. Ik ben op 1 januari 2000 al eh, verdwenen, geloof ik. Dus natuurlijk, ik ben een oude lul aan het worden. <lacht> <laughs> maar. maar eh... Het is natuurlijk wel het een en ander veranderd met die nieuwe jongens die daar nu zitten. Ja, maar ja, het zijn allemaal jongens die het verleden goed kennen. Het zijn, het zijn allemaal jongens. Ja, we uh, willen nu de opverleden. hele wereld ook veroveren. Kijk, in mijn tijd uh, beperkten we ja. ons tot Nederland in de Nederlandse geschiedenis. Maar dat is al lang niet meer zo. Ik nee. hoorde dus ze tenminste over de Amerikaanse ja. presidentsverkiezingen van morgen. Over de debatten die er geweest zijn. En uh, ja, ja, ja, dat, uh, ja, de wereld is groot geworden voor OVT, hoor. Hele groot. Ja. Kees, ik dank je wel dat je er even aandacht aan wilde besteden. Ik, uh, ik vind het leuk om je stem weer even op de radio te horen. Uh, ik zou zeggen, mooi jubileum. Volgende week, denk ik nog even goed over de inhoud van de column. Ik zal doen. Volgende week dan. Ik das... zou zeggen, luisteren zeven uur lang OVT. Ja. Het is niet te geloven. Het is wat, ja. Ik dank je wel, Kees. Uh, bedankt. Uh, ja, volgende ja. week is Max er niet. De perstimune is er niet. Yvon, want OVT gaat jubileren. En dat zullen ze weten ook. En de luisteraars ook van ochtend zeven tot s middags. Ja, twee uur, zeven uur lang. Wat is een mooi programma. Het is een prachtig programma. Ja. We feliciteren ze van harte met dat uh, prachtige resultaat. Yvonne, uh, jij bent uh, aan het CDA gelieerd geweest, hè? Uh, Jan in Haarlem. Toch? Ja. ja. ja, ja. Nou, ja. Nee? Nee, ze hebben toen wel gevraagd of ik lijstduur wilde worden. Ja. ja, dan wil je wel een handje helpen. Ik ben van huis uit uh, ook uh, CDA, zeg maar. Uh, dat, dat heeft er wel mee te maken. En uh, ja, voor ik het wist, zat ik in de gemeenteraad. En dat was niet de bedoeling. Nee? En toen heb ik uiteindelijk gezegd van nee, dat ga je dus je mijn... niet doen. Nou ja, ik wil dus wel je... een handje helpen, maar niet... Nou ja, <laughs> ja, we hebben hier wel mensen zoals Richard Krijcek gehad. Die mm -hmm. hebben echt wel uh, politieke ambities op termijn. Hè, uh, om ja. iets te doen met, met het sport en met de inhoud van sport in de politiek. Ja, maar dat kan op verschillende manieren. Ik weet niet of uh, Richard zelf in de politiek wil nou, ingaan... of dat hij meer een adviseerende staatssecretaris rol... Staatssecretaris dacht hij aan. VVD. Mm, nou ja, dan kan je echt aan, uh, aan, ja. aan het stuur zitten. Dat, dat, dat kan ik me ook wel iets bij, bij voorstellen. Maar ja, nogmaals, hij kan ook gewoon aan de zijlijnen uh, ja. influisteren... en uh, aangeven wat wel en niet belangrijk is. Maar het is dat is wel goed. voor jou iets waarvan je zegt... nou, daar, daar zie ik mijn toekomst ook nog wel in, uh, in, in terechtkomen. Nou, ik heb wel gemerkt eigenlijk toen, in, in die tijd, dat ik, uh, ja, als ik, iets, als ik iets vond, dan werd ik meteen even aan mijn, aan mijn jasje getrokken. Van, hé, hey, dat mag niet, want je mm. moet je conformeren aan uh, ja, het standpunt van, uh, van de partij. En ja, dat, dat vind ik dus lastig, want ik vind gewoon zelf ook wat. Ja. En uh, toen dacht ik ook eigenlijk meteen al van, nou, als ik echt iets wil bereiken, kan ik ook beter niet de politiek ingaan. Want dan kan ik roepen wat ik wil en dan ja, kun je ook mensen mobiliseren op je eigen manier. Ja, dat is waar. Maar goed, je hebt straks de diplomatie en de KMSB... dus dat kan je de politiek <lacht> natuurlijk niet net zo mocht... Geschreven. Pas op, dan ga je bij, heb je gelijk ruzie, dan ga je eerst je eigen standpunt voorkomen. Ja, nee, ja. nee, dat kan niet. Maar het is dus niet dat je zegt... ik vind iets van het CDA met VVD en Wilders en die gedoogconstructies. Ja, en al dat, vind dat nou, Wat ja. vind je ervan dan? nou ik, ik, ik denk dat ze het gewoon niet hadden moeten doen. Nee. nee. nee. Ik denk dat, dat ze dat nu zelf ook nee. wel vinden. Maar uh, destijds uh, ja, waren er maar een paar roepen in de woestijn die... Uh, die datzelfde vonden en, en dat is nu jammer. En ja. daar krijgen ze ook een rekening voor gepresenteerd, denk ik. Ja, Dus ja, ja. dat ik vind ook dat ze. Ja, redelijk. Nou, misschien mag ik het niet zo hard uit. mag toch, alles hard hard op, op Ik vind ze redelijk opportun geweest en altijd met uh, ja, om maar te kunnen regeren, uh, toch bepaalde standpunten hebben laten varen waar ze normaal voor zouden staan. En, en dat is in dit geval met Wils Maar dat geldt voor meerdere. Ik vond het sociale gezicht ook minder geworden. Sterker, ik, ik was echt een beetje... Ja, ik kreeg een soort aversie tegen het CDA... Mm. omdat ik me er niet meer in herkende. En uh, het gekke is dat ik op dit moment... Ja, ik, ik vind het gewoon lastig om daar nu volledig voor te gaan. Voor, voor het CDA. Dus de politiek ligt even achter je, begrijp ik uit nou, ja, deze wat betreft, woorden. ja, je moet niet een nieuwe partij op, vinden, maar... maar. Nee, want, nee, ik vind dat echt wel jammer. Want natuurlijk als je dan van huis uit wel CDA-mind bent... zou je ook kunnen zeggen, want, uh, je moet daar je steentje aan bijdragen... om ja. weer op het juiste sport te komen. Maar ja, voor hetzelfde gaat vindt men dat helemaal niet. <laughs> nee, dat zou heel goed kunnen. Hè. Ja. Nou goed, um, 20 seconden nog even voor Ronald van der Geer bij Ajax... tegen Utrecht. Ronald, je had de stand van 1-1... En dat is het nog altijd. We spelen inmiddels 66 minuten. Er was nog één grote kans voor Babel namens Ajax, maar die kwam op de paal. Yvonne, wat ga je doen de rest van deze zondag? Nou, ik ga zo meteen uh, uh, richting uh, huis. En uh, dan ga ik nog wat, wat dingetjes doornemen. Ja, en je voorbereiding. Ter voorbereiding, ja. Van want want het waar, seizoen. waar zien we je voor het eerst verschijnen? Staat de agenda natuurlijk... Nou, nou ja, we hebben nu alle ploegpresentaties. Uh, daar, daar zie je mij dan niet prominent nee. in beeld. Maar ik vind het wel leuk om wanneer inderdaad... Zie je, we zien je niet op het ijs, maar wanneer... wanneer is er een toernooi waarvan je zegt... Hé, hey, daar moet je Ja, dat is dus de eerste rondlopen. World Cup in Heerenveen, begin november. Dus ja. je hebt eerst enkele afstanden. En ja. dan uh, daar zal ik gewoon lekker op de tribune zitten, kijken. En dan vervolgens uh, de week erop mag ik aan de bak. En ja, je bent geen uh, Elstede schaatser, dat vraagt iemand zich af. Uh, ik ben wel een liefhebber van Natuurreis, maar, maar als niet. steden toch? Ik ben geen lid ook hoor. Dus ik, ik denk niet eens dat ik hem zou mogen nee. rijden. Maar ik ben een absoluut fan van Natuurreis. Wat, dankjewel. We zijn er volgende week niet. Hey, Hé, We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse Radio. Uh, dan gaan we eens kijken of Jeroen uh, Wielater is in Wemeldingen. Want die zit dan weer in het gevolg van de Koninklijke Stoet. Jeroen. Ja, bij de Royal Press. Dat is heel gezellig met z'n tweeën, uh, de, maar uh, werken ook maar, de twee. Ja, de Steven Emmers dan, is onze verslaggever hier in Middelburg. Die staat een eindje verderop is dit hier? Op de markt. Godverdomme! Pardon? Ja, Steven Emmers is paraat. Waarom moet dit nou altijd fout gaan? Uh, ik sta oh. hier op de markt. Jeroen, ja, nou even je mond, want je bent op de radio. Oh. De Perstribune is een programma van Max.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 Geef deze week aan de collectant. Performa, 10 en 11 oktober, Jaarburs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. Dit is Radio 1.